De ChristenUnie wil extra steun voor gezinnen van militairen die in het buitenland op missie zijn. Kamerlid Segers pleit voor een onderzoek naar de behoeften van zulke gezinnen. Hij vindt ook dat een missie niet langer dan drie maanden moet duren. Gemiddeld zijn zo'n 1500 Nederlandse militairen in het buitenland actief. Volgens de ChristenUnie krijgen ze vaak te maken met echtscheiding en relatieproblemen. Volgens de partij moet Defensie niet alleen een goede werkgever voor de militairen zijn, maar ook zorgen voor de achterblijvers. Het ruimteschip Spaceship Two, dat vrijdag verongelukte, blijkt een remsysteem te vroeg te hebben geactiveerd. Bij het ongeluk kwam een piloot om het leven en raakte een tweede gewond. Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar het ongeluk blijkt dat het ruimtevliegtuig van het bedrijf van Richard Branson niet is geëxplodeerd. De brandstoftanks en de motor zijn intact teruggevonden. Het toestel heeft een vleugel die kan bewegen zodat hij helpt bij het afremmen. Dat systeem werd te vroeg gestart, maar het is niet duidelijk of dat de oorzaak is geweest van het ongeluk.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 Het weer vanochtend op veel plaatsen droog en af en toe zon. Later bewolking en regen, vooral vanavond. Vrij veel wind en het wordt 14 of 15 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen of motregen. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Naarden West 5 kilometer. De A2 Denbos Utrecht bij knooppunt Evelingen 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De A4 Hoogvliet Vlaardingen bij Vlaardingen Oost 2 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor is de verbindingsweg bij knooppunt Ketelplein dicht. Dan de A12 Utrecht Den Haag bij Woerden 4 kilometer door wegwerkzaamheden. De A16 Breda Rotterdam bij knooppunt plein 4. A27 Breda Utrecht bij Noorderloos 2 kilometer. En ook op de A27 verderop tussen knooppunt Eemnis en Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 de CEO van Tote Touch en Somebody Else's Lover. Welkom terug bij Zonvoort op zaterdag derde laatste uur... met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van 20 over 4 gaan we weer schakelen... met het uh, Park Zandvoort, want daar is voor ons aanwezig... Willem van Densen tijdens de 1 finale races 2014. En hij gaat ons de laatste raceuitslag geven... want die wordt momenteel verreden, de nek Formule Renault 1.6... en die race is tegen kwart over 4 afgelopen...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 This one is straight for the girl um. Enrique Iglesias side, uh. we'll um, into the zone. Uh. Get them the girl in the zone. He has a big moon Shine a in there, yeah. What we tell them for the throne Locking in just like that You got them move One jacks on the in of yeah. Enrique Sing for them Dream. Dream. You look at me and go You take me to another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 Anytime when we get it cool. It's gonna be alright I'm taking it for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 Shiny.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 Vandaag waren de kwartfinales en uh, Joost Luiten heeft in de, zeggen, in de poolwedstrijden uh, twee keer ges uh, gespeeld en twee keer gewonnen. Naast, naast de uh, fin Miko Ionen versloeg de Blijswijkse golfer afgelopen donderdag Alexander Levy. En hij was al na 14 hols klaar met de Fransman. En vandaag stond dan zijn kwartfinale op het programma. Trouwens de winnaar gaat uh, met 625.000 euro... Uh, uh, er, mee, er loopt daarmee weg. Dus het is wel een prestigieus matchplay kampioenschap. Vandaag uh, moest de luiten aantreden tegen niemand minder dan Graham McDowell. Een uh, gedoodverfde ja, topgolfer uit Europa. En die ook uh, onderdeel uitmaakte van de Ryder Cup. Maar uh, uh, dit was gisteren Graham McDowell. Die heeft hij twee-up gewonnen. Vandaag moest hij aantreden in een knock-out fase tegen de Spanjaard La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 Oké, okay, dus... dankjewel, dankjewel Albert-Jan. Eens even kijken, we gaan van, uh, van het golf gaan we over naar het voetbal. Want vandaag hebben de Veteraan 1, oftewel Zandvoort 4, hebben gespeeld. Ze speelden vandaag uit tegen RCH. RCH tegen Zandvoort 4. Eindstand 0 tegen 3. Dus een mooie overwinning voor de heren van uh, de Veteraan 1 uh, hier uit Zandvoort. Kols van uh, Tuur, van Simon en van Ferry. En Luc die hield de 0 als keeper. Dus... Oké. Okay. Dat toch, toch knap, want hij lag laat in zijn bed vandaag Ja, zeker. Het is een latertje geworden. Latentje. Helemaal goed. Dus 0-3 voor de heren van de veteraan 1, oftewel Zandvoort 4. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de week. Ik heb de keuze inmiddels gemaakt, dus... Oké. Okay. Hoorst dadelijk naar deze van John Maas. It is music. Music was my first love.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 Every day, girls, girls, girls, girls, girls, girls.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 Euro, matchplay toernooi vlakbij Londen. We houden je morgenmiddag op de hoogte. Ja, voor de mensen die de prestatie van Luiter vandaag gemist hebben... hoe heeft hij het gedaan tot nu toe? Uh, hij heeft, de, vandaag moest hij spelen in de kwartfinales tegen La raza nou, Die had zijn dag niet, want uh, om met nog uh, vijf hols te gaan... en zes gewonnen hals, was het uh, snel uh, gebeurd met La raza niet, Luiter speelde heel steady en, uh, en zeker...